De looptijd van die leningen wordt verlengd naar minimaal 15 jaar. Premier Rutte noemt het een solide pakket aan maatregelen. Hij verwacht dat de financiële hulp ertoe leidt... dat Griekenland op termijn weer op eigen benen kan staan. Volgens Rutte was het van groot belang dat er vandaag een besluit werd genomen... en is door het akkoord de toekomst van de euro veilig gesteld. Ook de Duitse bondskanselier Merkel is tevreden.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 Microsoft heeft het afgelopen boekjaar een recordomzet behaald van 48 miljard euro. De Amerikaanse softwaregigant boekte een winst van 16 miljard euro. Dat is een stijging van 23 ten opzichte van het jaar ervoor. Vooral de Office-software verkocht goed. Met het besturingssysteem Windows werd minder verdiend... omdat er minder computers werden verkocht die draaien op Windows. ADO Den Haag heeft de derde ronde bereikt van de Europa League. De ploeg van coach Stijn won thuis met 2-0 van de Litouwse club FK Taurus...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 Vannacht met Nathan Vecht. Zoals menig middelbare scholier trok ik op mijn zeventiende met mijn rugzak Europa in. De eerste halte was de beroemde Parijse begraafplaats Per Lachaise. Het leek me een goed plan het graf van Jim Morrison te bezoeken. Eenmaal daar aangekomen trof ik een tiental leeftijdsgenoten... met exact dezelfde rugzakken aan die, net als ik... naastig op zoek waren naar een spirituele ervaring... Met iets wat het midden hield tussen diepe ernst en complete verveling... stonden we elkaar daar aan te staren. En onlangs kwam ik weer op Perla Lachaise. Niet een levende lijven, maar kijkend naar de documentaire Forever... waarin filmmaker Hedy Honigman verslag doet... van het dagelijks leven op de laatste rustplaats van vele beroemdheden. Honigman wil van een jonge lijkenwasser weten... of het werk hem niet af en toe persoonlijk aangrijpt. En de jongen vertelt dat hij leidt aan een zeldzame aandoening... waardoor hij geen traanvocht kan aanmaken... Tussen de lichthysterische meuten die zich vastklampte... aan de graven van overleden beroemdheden... werkte een stoïcijnse jongeman... die in zijn hele leven nog nooit geheld had. Goedenacht en welkom bij de zomereditie van Casa Luna. Zoals u van ons gewend bent tijdens de zomermaanden... laten wij de hoogtepunten van het afgelopen seizoen... nog eenmaal de revue passeren. Komende 40 minuten is dat het gesprek dat Mieke van der Wij voerde... met Peter-Jan Margrie. Marguerite, onderzoeker aan het Meertens Instituut... zet op kundige en geanimeerde wijze uiteen... hoe we in een wereld vol ellende en crisis troost proberen te vinden... in bedevaarten, beschermheiligen en rituelen. En je hoeft er niet eens voor naar een begraafplaats in Parijs, zo blijkt. Want in ons land zijn een kleine 700 bedevaartsoorden. Het gesprek begint wanneer Mieke aan Marguerite opheldering vraagt... over de beschermheilige Christoffel. De meeste mensen die, hem, die iets met hem hebben of willen hebben... die hebben dan een soort uh, ja, Christoffelbeeldje bij zich. Je ja. ziet het vaak als plaketten op de bij auto's op het, op het dashboard zitten. Ja. En uh, nou, dat is natuurlijk een hele ja, bekende traditie... binnen het uh, Rooms-Katholiek geloof. Ja. En hoe komt die Sint-Christoffel... Uh, tot dat beschermen van de uh, verkeersdeelnemers of uh, de reizigers. Nou, dat zit eigenlijk al in zijn naam, hè? De, de Christophorus. dus dat is, als je dat uit Grieks, dat is de de de Christus dragen. Mm -hmm. En we zijn hem ook, uh, we kennen hem heel goed vanuit de iconografie uh, als uh, die reus die Christus uh, draagt. Ja. En uh, nou ja, dat gegeven heeft er uh, toegelijd dat dat nou ja, Christoffel dus de patroonheilige voor degene is die moet reizen. Die, die, die draagt als het ware, of zorgt ervoor dat de reiziger op zijn goede bestemming uh, terechtkomt. Zouden veel mensen dat nog doen in Nederland? Nou, ja, het is... Het is, het is ik, ik, denk, ik denk dat er nog best veel, veel mensen zijn. En je ziet ook dat uh, tegenwoordig, ja, het is vaak ook een beetje camp geworden om te spelen met christelijke symbolen, ja? christelijke symbolieken en objecten. We hebben het gehad met uh, de Bijenkorf, die daar in de chill-out-room hadden ze een uh, de bovenste etage hadden ze een hele, ja, een hele presentatie van, van ja, plastic madonnatjes, eh, allerlei religioza, devotionalia uit het, eh, nou ja, uit het rijke Roomse leven. En, mm -hmm. ja, dat vond dan toch heel veel aftrekken. Dat kon dan ja, camp zijn, zeg maar met tong in cheek. Maar ja, veel mensen die hangen het toch, of plak het op, de, op het dashboard van de auto. Of maar die vinden het... het niet, dan gaat het niet. Ja, maar die vinden dit dan dus eigenlijk grappig... al die uh, religieuze en roos-katholieke ja, het... paraphernalia. Maar die zijn er niet meer echt wezenlijk mee bezig? Ja, het, het, het, het moeilijke is dat dat hele religieuze veld... is natuurlijk zo versnipperd geraakt ja. uh, in de afgelopen decennia. Dat je, natuurlijk, je hebt natuurlijk mensen die dat nog van vroeger kennen. Oudere mensen die ja, opgegroeid zijn met uh, Christoffel. En als je uh, um, ja, met de auto reed, dan zorg je in ieder geval... dat er zo'n zo Christoffelplakket ja. op je dashboard zat. En als je het helemaal goed wilde maken... Ja, dan ging je naar een Christoffelzegening, naar een autozegening. Mm -hmm. He, want dan kon je de ultieme bescherming uh, krijgen. Ja, uh, Naast mij hier op een krukje ligt een, een kloekwerk. Uh, 101 bedevaartplaatsen in Nederland. Dat heb jij geschreven samen met, samen met Charles Caspers. Daar staat ook een van die uh, Bedevaartplaatsen in beschreven. Dat is Elzendorp. Ja. Hoe komt dat Elsendorp nou tot een, uh, een bedevaartsoord voor Sint-Christoffel? Ja, is een, was een, eigenlijk een minuscuul dorpje in de Brabantse Peel. Dat was het ontginningsgebied. Uh -huh. Dus daar was eigenlijk niks. En daar waren twee grote wegen die daar in de middel of nowhere elkaar kruisten, als het ware. Daar waren wat huisjes op dat kruispunt gebouwd. En uh, omdat het, ja, mensen kregen daar een soort polderblindheid of iets dergelijks. Dus daar gebeurden de meest vreselijke ongelukken. Uh -huh. Toen daar een pastoor kwam om uh, bouwpastoor te worden... en daar ook een kerk uh, te bouwen en wat missie te gaan bedrijven daar in de in de Brabantse Peel, toen, uh, toen dacht hij... nou, ik, uh, misschien kan ik helpen die ongelukken te voorkomen... door uh, mijn kerk aan Christoffel toe te wijden. Ja. En uh, van daaruit is, is eigenlijk een, een, een hele grote Christoffeldevotie ontstaan. En nog steeds... Ja, is, uh, Gaan ja. mensen daar ieder jaar naartoe en dan laten ze hun auto inzegenen. Ja, nou, autozegeningen heb je op zich wel in, in meerdere ja, parochies ja. gehad. Maar je hebt nergens, je hebt maar twee plaatsen in Nederland eigenlijk. Dat zijn Hoeven, ook in Brabant toevallig, en Elsendorp... die echt tot bedevaartplaatsen zijn uitgegroeid. En waar mensen niet alleen vanuit eigen parochie... maar ook van veel verder afkomen, omdat ze ja, leven met de hoop... dat het juist op die plek dan die zegening nog sterker is dan... In de eigen profiekerk. Ja, er staat ook een prachtige foto in van uh, brommers die dan uh, gezegend worden. Wat ja, ja. uh, geldt dus eigenlijk voor alle vervoersmiddelen. Ja, ja. Maar goed, dat is dus een pastoor die op een gegeven moment heeft gedacht... weet je wat, ik ga hier uh, een, uh, een, uh, ja, een plek maken waar uh, Sint uh, Christoffel wordt uh, vereerd. Dus ik dacht altijd, als je een bedevaartsplaats hebt... dan moet er ooit een keer iets heel bijzonders gebeurd zijn hè? In, het, in het verre verleden. Er moet een, een, een, een wonder zijn gebeurd ja. of, of nou ja, iets. Het moet een, een ontstaansgeschiedenis hebben... die uh, ja, iets uh, indrukwekkender is dan alleen maar een lepe pastoor... die denkt, weet je wat, uh, ja. we gaan hier ja. eens even uh, iets maken... waar veel mensen op afkomen. Nou, misschien een van de, van de belangrijkste kenmerken van een Bedevaartplaats... is dat die plaats sacraler is ja. dan de eigen Omgeving, hè? dus uh, waar, waar mensen op bedevaart gaan, is omdat ze het vertrouwen hebben of de hoop hebben dat die plaats waar ze naartoe gaan, dat die krachtiger is, effectiever is dan de plaats waar ze zelf wonen. Hè? Dus dat is ook het, het kenmerk van bedevaart, op bedevaart gaan, is je eigen dagelijkse woonomgeving verlaten en erop uittrekken om naar die plaats te gaan waar je dan ja, die, die, die, die kracht hoopt te vinden. Dus dat het sacraler is, heiliger is dan ja. de, de plaats. En daarom heette dat ook gewoon simpel heilige plaatsen. En euh, nou, wat hier gebeurt is, je kan het op twee manieren doen. Je, kan er, je, je weet al dat die plaats sacraler heten zijn, omdat zoals men dan zegt, dat kan op basis van legende zijn of op basis van horen zeggen. Dat men zegt, nou, ik ben daar verhoord. Dus dat die plaats zich al bewezen heeft als een heilige plaats. Het kan ook gebeuren zoals in Elsendorp. Er gebeurde verschrikkelijk ongeluk. En die pasteur dacht: nou, Christoffel, die wordt steeds belangrijker door de opkomst van het autoverkeer, want dat gebeurde in de jaren twintig laten we die Christoffel hier extra intensief gaan aanbidden ja. en vereren. Maar dat is eigenlijk dus nergens op gebaseerd. Behalve dan dat hij dat op een gegeven moment bedacht heeft. Nou, van... ook omdat uh, in Frankrijk is er een belangrijke Christoffelbedevaartplaats plaats. en daar hebben ze een reliek gekregen van uh, uh, de heilige... en die is in die kerk in Elsendorf geplaatst. Dus dan heb je al een soort kern waar mensen he, het ja, vertrouwen ja. op kunnen vestigen. Dan is vestigen. er wel iets. Dan ja. is er iets. Maar goed, die, heeft, die is dan zogezegd nog niet effectief geweest in dat plaatje. Maar op een gegeven moment zijn er, uh, ja, komen er natuurlijk verhalen van mensen die zeggen... nou, ik had daar een narrow escape in Elzendorp. Hè? En dat, nou ja, die, dat kan alleen maar hebben plaatsgevonden ja. dankzij de interventie van uh, Christoffel. Uh, ik, ik denk dat de heel veel mensen niet beseffen dat ze in een wedervaartsplaats wonen. Er zijn een heleboel plaatsen die ik in dit boek tegenkwam. En dacht ik, goh, is dat ook een Bedevaartsplaats? Hey, wat interessant. Dat is ook een Bedevaartsplaats. En in al die verhalen zit wel een. Uh, ja. in al die plaatsen zit wel een mooi verhaal. Ja. En er zijn allemaal verschillend. Want wanneer zijn de meeste Bedevaartsplaatsen ontstaan in Nederland? O, ja, ja, dat gaat door de hele geschiedenis heen. De oudste, dat is uh, sint Servaas in Maastricht, die is in ja. de zesde eeuw ontstaan. Dat weten we niet helemaal precies. Er zijn allemaal wat de historische bronnen zijn uh -huh. niet allemaal even precies erover. De hoge middeleeuwen zijn belangrijk voor de Maria-vereering geweest. Er zijn er heel veel van die Maria-heiligdommen ontstaan. Rond het ontstaan. jaar 1000 zo'n beetje? Ja, iets later iets in de 12e, 13e, ja, 13, 14e ja. eeuw. En dan, um, ja, dan de, de, de sacramentsdevotie, de devotie ontstaat dan ook. Dan heb je allerlei bloedwonderen en hostiewonderen... Uh, nou, de 17e, 18e eeuw die zijn wat, wat mager in Nederland geweest. Wat nou ja, uh, dus in die middeleeuwen kan ik me voorstellen... dat was natuurlijk uh, das, das de godsdienst. Uh -huh. Maar ja, uh, de beeldenstorm... Heeft een hoop uh, kapot gemaakt. En waarschijnlijk ook een behoorlijke kaalslag betekent voor de betervaartsorde, of niet? Ja, absoluut. absoluut. Het uh, hele sacrale landschap werd, als het ware, uh, vernietigd uh, door, de, door, de, door de beeldenstorm. Niet alleen letterlijk in eerste instantie, omdat die beelden van die kerken getrokken werden. Want ja, goed, uh -huh. de sacraliteit van die plaatsen die was belangrijker voor ja De mensen die daarin geloofden voor het, voor het kerkvolk. En er was daar misschien ook uh, waren relieken. Uh... En de relieken die werden voor een deel in veiligheid gebracht. Dus kijk, de, de beeldsom heeft zich vooral gericht in eerste instantie tegen de beelden. die mm -hmm. allerlei beelden die in die kerken waren uh, opgehangen. Um, omdat men toch vaak dingen zag aankomen. en niet al die stenen beelden kon verwijderen. maar wel de de, de, de, de, de ja. eigenlijke heiligdommetjes kon, kon verwijderen... of het miraculeuze Maria-beeld wat er stond. Want dat was vaak van hout. En, was wat en die kleiner. zijn vaak uh, ja, uh, verborgen. Ja. Uh, uh, en relieken, dat waren vaak uh, stukjes bot Doorom, van die waren, ook klein, van, die waren benen, van heiligen. Ja. Of, of stukjes van het kruis waar Jezus aan gehangen ja. heeft. Ja. Nagels... Uh, ja, ja, de relieken die zijn, er, die zijn er in alle soorten en dat werd ja. dus nog wel door uh, ijverige gelovigen... werd dat uh, in veiligheid ja, gebracht. en voor een deel is dat naar de zuidelijke Nederlanden overgebracht. Dus een hele grote reliekenschat is daar terechtgekomen. En voor een deel is het ondergronds gegaan. Hè. Dus, dus toen de katholieken weer openlijk uh, hun geloof mochten praktiseren in Nederland in, in de 19e eeuw. Dat was na zei... de. Uh, dat, dus de, de, al die tijd mocht het niet. En toen pas na de Franse tijd, toen er weer vrijheid van godsdienst was, toen mocht het weer toch? Ja, ja, inderdaad. Dus dat is de zogenaamde emancipatie van de katholieken. Ja. Die kregen vrijheid om hun geloof weer te praktiseren. Oh. Mochten ook weer kerken bouwen. Mochten daar ook weer een devoties praktiseren. Maar wat ze niet mochten was met die devoties de straat opgaan. Dus daar Processies zat een, een heel groot processie, waar je natuurlijk absoluut verboden. Ook bedevaarten, als die ostentatief door de straten trokken... mocht ook niet. je mocht ook niet dingen uh, presenteren of opstellen. Dus we, vroeger werden uh, relieken of, of, of, of monstranzen met, met miraculeuze hossies... Werden gewoon wel buiten opgesteld mm. om daar een soort openluchtmissen te houden... als er heel veel kerkvolk naartoe kwam. Dat mocht allemaal niet meer. mocht ook in de 17e, 18e eeuw overigens niet. Maar um, um, dat heeft er mede toe bijgedragen uh, tot wat je net vroeg: van hoe komt het dat ik zo vaak plaatsen ja. tegenkom die ik helemaal niet ken als bedevaartplaats? En dat heeft te maken dat natuurlijk het, het katholicisme heel erg een, een, een schuilkerkmentaliteit heeft gehouden, die deels op wettelijke gronden was gebaseerd. He, dus doordat ze dat niet in de openbaarheid mochten tonen en ja. ook die bedevaarten niet mochten houden, deze dat in de kerk. En ja. lieten ze dat niet naar buiten toe zien. Of ze legden processieparken aan die helemaal afgeschermd waren door bomen en hekken. Zodat... Nou ja. En het was misschien ook heel plaatselijk. Vaak. En het was natuurlijk ook plaatselijk. En omdat daar de kranten natuurlijk... De katholieken hadden natuurlijk ook een soort... soort ja, zo'n terughoudendheid die, die de beroemde katholieke historicus Rogier heeft dat geschreven. Dat is met de moedermelk, is het de, kat, de Nederlandse katholieken als het ware ingebracht. Dat ze, zich, dat ze een, een habitus, een, een houding moeten hebben van geen aanstoot geven. Ja, en daarom is die hele, die, dat hele Nederlandse katholicisme, dat wat erg geaccommodeerd is aan het mm -hmm. Nederlandse protestantisme. Hè? Dus het is, de katholieken in Nederland zijn veel protestantser dan, als je dat zo zou... Mogen zeggen dan als je naar zuidelijke landen gaat. Dat lokaal, ja, Daar zijn ze veel uitbundiger. Ja. Dus, dus die, die levenshouder heeft ertoe bijgedragen dat we er eigenlijk maar heel weinig van af weten. En toen we dus met dat project ook bezig waren om die Nederlandse bedevaartcultuur in kaart te brengen. Ja, en wanneer zijn jullie daarmee begonnen? Dat is in 1994 is dat gestart. Ja. Toen uh, De uitkomst ervan was dat we uiteindelijk een heel rijk... Uh, uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, cultureel erfgoed aan bedevaartplaatsen hadden. En dat was eigenlijk een enorme verrassing. Omdat iedereen dacht, ja, bedevaartplaatsen in Nederland... Nou, die kennen we toch eigenlijk niet? Nee, precies. Maar, maar dat bleek er door dus heel veel te zijn. Ja, ja, ik dacht dat het kwam omdat ik geïnformeerd ben opgevoed. Maar dat is dus waarschijnlijk niet zo. <lacht> uh, <lacht> nee, <lacht> nee, ik bedoel, de anderen weten dat waarschijnlijk ook niet. Nou, het, het, het, het misschien wel grappig is dat... dat Um, een, een deel van het historisch onderzoek... wat we voor dat bedevaartproject hebben moeten doen... Hè, want daar is, ja? is, is antropologisch veldwerk aan, ja. aan, aan, uh, aan uh, vooruitgevoerd... maar er is ook historisch onderzoek voor gepleegd... is dat veel bronnen waar we met de historiciteit van bedevaartplaatsen konden vastleggen... te danken zijn aan het feit dat protestanten gereformeerden... of hoe je het ook wilde noemen, zo verbaasd waren over wat er gebeurde. Dus de belangrijkste bronnen vaak zijn opgetekend door protestanten... Voor de katholieken sprak het allemaal vanzelf. Die durfde ja. het allemaal niet vast te leggen. Maar die Pons zegt: Wat zien we hier nu? Nou, ja, wat of wat gebeurt er? Dit mag niet gebeuren. Dus laten we hier verbondsbepalingen oh, opstellen. O, daardoor is het ook vaak opgetekend. Dus het Enerzijds uit een soort uh, verbazing. Wat, wat, wat is hier aan de hand? Met name in de 19e eeuw heb je prachtige verhalen van, van rabiate dominees. die dan denken: zeggen van, Ja, Die, die, die, die Romeinse katholieken, die, nou ja, daar, daar, daar moeten we iets mee doen. Want die zijn nu zulke vreemde rituelen Nederland aan binnenhalen, daar... daar <laughs> nou ja, en die schreven dat dan ook op. Ja. Het is zelfs ja. zo geweest dat Groen van Prins er bijvoorbeeld... die heeft op, vanwege al die Staatsman, nieuwe rituelen ja. in de ja. 19e eeuw... heeft voorgesteld om een status aparte voor de katholieken te, te maken... en alle katholieken vanuit Noord-Nederland naar Brabant over te brengen... en Brabant als een soort katholiek... Ja. Reservaat? Reservaat <laughs> af te scheiden van het echte protestantse <laughs> Nederland... Uh. zodat de protestanten niet getroubleerd en getormenteerd Ach. zouden worden... door het zien alleen al van die katholieke rituelen. Wat een, uh, ja. wat een geweldig plan. We kunnen het ons nu niet meer voorstellen, maar... Nou ja, er is toch ook een idee geweest om alle joden in Suriname op te bergen? Ik bedoel, er uh, zijn wel gekkere plannen geweest, hè? Nee, inderdaad. Ja, dat is net ja. zoiets eigenlijk. Ja. Maar goed, dat is niet gebeurd, want je hebt uh, boven de rivieren heb je allerlei. Uh, ja, in Twente bijvoorbeeld zijn veel uh, katholieke plaatsen. Uh, ja, niet plaatsen. gebeurd, maar er zijn en ze. En hebben... in Groningen toch ook? Nee, ja, dat klopt, dat klopt. Maar ze hebben in eerste instantie toch geprobeerd om dat ja, heel ja. strikt uh, af te grenzen door bijvoorbeeld een grondwettelijk processieverbod in te stellen. Ja. He, dat is toch wel bijzondere maatregelen, zijn dat toen ja. geweest. Maar goed, ik zie bijvoorbeeld heer, Ervattingsvenen. renen, renkum, weet je wel... Oldenzaal, dat je denkt, goh, allemaal medevaarsplaatsen. Ik begrijp dat er ook een enorme databank is, waar men die dus... want, want dit fantastisch leuke boek is helaas uitverkocht. Maar er is een, een, een databank, een website, ja. waar mensen dus ook naartoe kunnen. En die wordt enorm vaak geraadpleegd. Ja, ja, ja dat is heel, veel, heel veel hits krijgt dat. Ja, dit, dit, dit, dit, ja, het is een fenomeen wat mensen toch fascineert en, uh, en... en blijft fascineren. Ik bedoel het, en en, en ja, op bedevaart gaan of, of toch het aanroepen van een hogere macht... heeft ook te maken met... Ja, de beperktheden die ieder mens in zijn leven uh, meemaakt. Ieder mens wordt geconfronteerd met yeah. ellende... waar hij uh, uiteindelijk niet meer zelf zo, uit, zo makkelijk uit kan komen. Of waar de verzorgingsstaat mm. van Nederland geen oplossing heeft. Of waar de medische wetenschap, die zo vergevoerd in Nederland is... geen, geen geen, geen, geen ja. oplossingen voor heeft. En in dat soort situaties zie je dat mensen nog steeds... Uh, ja, ja. door dat soort heilige plaatsen gefascineerd worden en, en aangetrokken die, ja. worden. Hoe heet die databank? Want misschien zijn mensen wel benieuwd... en willen ze daar naartoe? Uh, de Bedevaartbank. Ja, dus... de Bedevaartbank. Hoe heet die? De Bedevaart-databank. Dus heet... ja, als je, dus Noem je die? Bedevaart en, en Meertens googelt... dan oh, Bedevaart en Meertens, dan kom je er vanzelf. Ja, ja, en ik begreep Bank. dat er nu ook een, een, een databank is voor beschermheiligen. Ja, dat is een, een, een nieuwe databank, die ja? is pas gelanceerd. Die is veel kleiner en, en van een heel ander karakter. Maar die brengt als het ware een, een bronnencomplex op het web. Dat, dat heeft te maken met... De vragenlijsten die het Meertens Instituut... dat is het instituut waar ja. ik werk. En, uh, het Meertens Instituut doet onderzoek naar... Beroemd geworden door Voskuil, hè, denk beroemd ik. Het Meertens Voskuil Instituut, ook, ja. Ook beroemd door het mooie onderzoek wat ze plegen, natuurlijk. Ja, ja nee, natuurlijk ook. Um, maar maar um, het, het, het jaarlijks zond en zendt het Meertens Instituut... vragenlijsten uit naar mensen in Nederland... om die in te vullen op bepaalde thema's. Ja. In de jaren 50 was dat nog heel traditioneel... naar ja, volkskundige tradities en dergelijke. En een van die... Vragen was toen: ja, welke beschermheiligen worden er bij u in de buurt ingeroepen. tegen um, veeziektes of tegen uh, slecht weer? En uh, nou ja, die, die vragen zijn toen beantwoord. En toen kregen we een enorm groot aantal um, uh, antwoorden erop. van ja, patroonheiligen, beschermheiligen. die de boeren met name konden helpen ja, ja. tegen uh, dat soort ziektes. Maar, want je kan je natuurlijk heel goed voorstellen dat in tijden dat men een heleboel dingen niet wist... dat je dan uh, uh, je hoop vestigt op een, uh, op een beschermheilige. Maar op het moment dat je weet hoe een V-ziekte wordt overgedragen en uh, ho, ho, ja, wat je kansen zijn... als je eh, bijvoorbeeld precies, eh, kanker de, hebt, ja, ik, ja. ik noem maar wat. Of uh, ja. uh, uh, als je kinderloos bent, dat je denkt... nou ja, we kunnen altijd nog IVF proberen... dan lijkt het wat minder vanzelfsprekend om toch nog een heilige daarvoor aan te roepen. Nou ja, een van de meest interessante fenomenen is, is molenschot eigenlijk. Uh, daar heb je de heilige Anna. Uh, de dat is moeder van Maria? Dat is de moeder van Maria. Dus van oudsher ging men naar Sint-Anneke om een manneke. Ja. He, dus dus uh, Anna als, als, als huwelijksbemiddelaar. Uh -huh. um, ja, nog niet zo lang geleden uh, is uh, dat hele heiligdom... wat uitge uit, ja, zeg maar, uitgedoofd was, is herleefd door, uh, een, door de Amsterdamse jonge vrouwen... die eigenlijk geen man konden vinden. En um, uh, Beatrice Smulders, de bekende verloskundige, ja. die heeft daar haar liefde gevonden, later ook... Uh, dat is die documentaire maker toch? Nee, zij is. Um, um, die, die liefde van haar? Oh, dat zou kunnen. Ja. Zo, zo, zo. Volgens mij wel, maar goed. Nee. Maar goed, okay. zij, uh, <laughs> zij was uh, in de veertig uh, manloos, kinderloos. En uh, zij komt uit Breda, in de buurt van Molenschot. En haar vader had uh, gezegd: waarom ga je die naar Sint Anna in Molenschot? Nou ja, uh, uit dit simpele gegeven is een hele nieuwe bedevaart herleefd. waarbij bussen jonge vrouwen van alle denominaties, religieus, niet-religieus... uit Amsterdam uh, naar Molenschot uh, trokken elke zomermaand juli... om daar uh, Anna te komen vereren. En waarom in juli? Uh, de, ik geloof dat, dat het, de het zes, 26 van, juli is. Of is dat de 20 naam 20 juli, dat van de Anna de, of zo? De, de, de hra -HR Oh, hra ja, ja, ja. ja. ja nee, daar... En het grappige is, eh, doordat er zoveel vrouwen naartoe komen, is het eigenlijk ook nog een, een, een mannelijke huwelijksmarkt geworden. Dus nu komen er ook zelfs mannen groepsgewijs naartoe, omdat daar veel uh, alleenstaande vrouwen naartoe komen. Ben jij daar zelf ook geweest? Ik ben zelf een keer met zo'n busreis mee geweest. Ja. Met een bus. Ja. En hoe is dat dan? Nou ja, uh, goed, dat, dat is een van de vormen van, van, van het veldwerk natuurlijk. Het, het lastige was dat uh, ja, het, het fenomeen zo... Um, bijzonder gevonden werd, dat, dat er ook een hele sliert media achteraan kwam als het ware. En het ja, er is natuurlijk niet zo vervelend als je alleenstaand bent en je gaat um, ja. naar... En dan krijg je daar zo'n camera en op je, je kom, kop. je ja. komt er als moderne jonge vrouw vanuit Amsterdam... ga je naar een klein dorpje in Brabant om daar de heilige Anna te gaan vereren. Ja, dan voel je toch lichtelijk ongemakkelijk als daar al die, al die media achteraan uh, Maar toch, komen. een daarvoor bestaat eigenlijk niet meer. Dat is toch... Je nou ja, ze doen het, het gewoon wel. natuurlijk. Nee, ja, dus, dat, dat, dus, dus eigenlijk is dat, dat, dat hele Roomsche geloof... ...is eigenlijk ontkatholiseerd, omdat ja. het ja, zo breed getrokken is. Ik bedoel, Het is ook altijd opmerkelijk dat... Uh, ja, we zitten nu ook hier uh, niet bij de katholieke omroep, maar bij de NCRV. Ja. En, uh, Van mijn oud-zijn natuurlijk protestant Precies. omroep. En wat, ik, Christen, erop, en wat ja. ik nou net zei over die historische bronnen uit de 19e... ...dat het juist zo vaak protestanten waren die het vastleggen. Ja. Dan merk je ook vaak dat het de uh, protestantse media zijn die ook een extra interesse hebben... ook in de kranten, het, het Nederlandse Dagblad of wat dan ook. Uh. Ja, maar kijk, ik denk dat die protestanten... die, die hebben wel iets van, god, moet je nou toch zien... wat is dit toch allemaal voor een malligheid? Maar op een bepaalde manier spreekt het toch ook aan... Ik vertelde je net voordat we hier de uitzending begonnen, dat ik deze, dit jaar in Sevilla was geweest, mm -hmm. tijdens de Semana Santa, ja. de week die voorafgaat aan uh, Pasen, waarin iedere dag en, en nacht uh, al die processies steeds maar doorgaan. En daar kan je dan toch heel erg van onder de indruk zijn. Gewoon door de, door de, door de toewijding die daar ook in zit. En door. Uh, en, en door uh, ja dat, dat, dat, dat al die parochies uit, uit, uit ja. die stad daaraan meedoen... en dat dat nog steeds toch op zo'n manier uh, ieder jaar gedaan wordt. En, nou ja, dat dat heeft maakt u ook mij een, in ieder geval ja. toch een enorme indruk. Nou ja, dat, dat zit misschien dat, wel dat, in ieder van ons. Nou ja, dingen als ritualiteit en religiositeit laat eigenlijk niemand onberoerd. Je kan, je kan nog helemaal uh, agnostisch zijn, maar je kan toch... Ritualiteit heeft een, heeft een bijzondere kracht. Hè? Rituelen zijn, zijn natuurlijk overal in het leven. Die kunnen religieus van aard zijn, niet religieus van aard zijn... En ja, ik heb ook bij mijn onderzoek gemerkt dat er um, ja, juist toch ook vanuit de protestantse zijde heel veel um, dominees zijn, maar ook, ook, ook, ook um, leden gewoon die, ja, die gefascineerd zijn door die rituelen, door die heilige plaatsen, ja. daar ook graag naartoe gaan. En dan ook zeggen, ja, dit is iets wat we toch gemist hebben in onze eigen kerk. Ik zal niet zeggen dat dat overal uh, algemeen is, maar er zijn er heel veel die dat, die dat toch de waarde daarvan herkennen. Al is het maar om naar een heilige plaats te gaan omdat hij zo bijzonder is, omdat je daar mooie architectuur aan treft, omdat er stilte te vinden is, omdat er uh, ja, toch een, een, een, een bijzonder verhaal vaak achter schuilt waarvan je denkt: van nou ja, dat, dat wil ik eens overwegen. He, dus daar, daar, je ziet dat dat een soort universele fascinatie uh, met zich meebrengt. Je schrijft ook in de, in de inleiding van het boek dat uh, de, de enorme toename van mensen die. Uh, naar Santiago de Compostela gaan lopen... of die naar Rome fietsen of wat dan ook... Mm -hmm. uh, de, de, de belangstelling ook heeft doen toenemen. Dat zijn natuurlijk ook heus niet allemaal vrome katholieken die dat doen. He? Dat zijn Helemaal men... niet. Nee. nee, zeker niet. Na de jaren zeventig is er een soort deritualisering van die samenleving heeft plaatsgevonden. Hè? Ook, ook de hele mm -hmm. deconfessionalisering. De ontkerkeling heeft natuurlijk vrij grote vormen ja. aangenomen. En het blijkt dat de mens... We hadden het er al over, die, mm -hmm. condition, die condition humaine... Die, die, die is zo bepalend voor, je, voor ieders existentie... Dat, dat, ja, dat, dat dan toch de behoefte ja. aan dat soort rituelen, overgangsrituelen... en met name hè, die, die het pelgrimeren, het natuurlijk zelf actief zijn... maar ook die isolering die je hebt, die stilte die je kan ervaren... en deze uh, ja, uh, voortdurend voortgaande samenleving... Huh? Dat, dat, dat, dat je daar vaak... Of, lees ik dan vaak of ik hoor het vaak uit de monden van de mensen... daar zonder enige religieuze intentie aan beginnen... maar daar toch meegetrokken worden door wat er onderweg gebeurt... en door het passeren van die heilige plaatsen... door de gesprekken met de mensen... dat daar ja, toch allerlei ja, ja, vormen van impliciete religie ontstaan... zoals ik dat dan noem. He, dus, dus verborgen vormen van religie, die soms ook veel explicietere vormen weer aannemen. Ja. Goed, we gaan zo meteen nog verder praten ook over niet-religieuze uh, uh, be bedevaarten. Want er bestaan ook orde die uh, bezocht worden door heel veel mensen. Ik noem maar even Graceland van Elvis Presley. Het graf van Jim Morrison op Père Lachaise in Parijs is ook een bekend voorbeeld. Uh, dat fenomeen bestaat ook. Maar uh, eerst maar even muziek. Um, je hebt meegenomen een uh, baobab, ja. uh, Afrikaanse muziek, West-Afrikaanse muziek. Het is Want, uh, uh, verrassend, Een groep bleet. uit uh, yeah. Senegal, yeah. En, uh, beroemd in de jaren yeah. zeventig. Ze zijn weer een beetje herleefd, gerevitaliseerd. Yeah. Ze hebben laatst in Paradiso weer een paar keer opgetreden zelfs. Yeah. Maar ik heb het uitgekozen omdat het, ja, het, het zo'n... Ja, die, die, die tenorsaxofoon die daar in dat nummer ook speelt... die, die, yeah. die roept zo'n soort langwisante, zo'n weemoedige sfeer op... En, het kan je haast tot een soort religieuze overpijnzing brengen... of een soort ja, een reflectieve stemming brengen. En nou, ik dacht, dat is ook voor de mensen die niet gelovig zijn... een mooi uh, ja. nummer om te horen. Oké, okay. ik het met je eens. Nos apeli como yasik loa ñoko mo When they got up no muy aquella que ya que chirke Nos apeli como Ik zou dit nummer echt dolgraag helemaal laten horen. Ja, ja, de technicus knikt ook van ja, geweldig nummer. En je wordt er ook helemaal rustig van. Maar het duurt 8 minuten 39, geloof ik. En dat vind ik toch een beetje jammer, want bij mij in de studio zit Peter Jan Margri. Uh, ja, dat is iemand die alles weet van uh, bedevaarten en bedevaartsplaatsen en uh, moderne devotie ook nog eens een keer. Ben je soms niet gek van al die heiligen op een gegeven moment? Nou ja, toen we met dat hele grote project bezig waren... Dat, dat, dat was het in kaart brengen van 662 bedevaartplaatsen in Nederland. Ja, historisch aan ja, ja. bezien. zien. Dat, ja, zoveel. Ja, een derde is nog actief ongeveer... maar de rest is natuurlijk in de loop der in de geschiedenis verdwenen. Ja. Maar dat was immens en dat moest natuurlijk allemaal historisch bekeken worden. antropologisch, veldwerk, ja, dat... Dat was een immens project, dus ja. daar, op een gegeven moment weet je natuurlijk daar toch wel dol van. Maar en... dat er zoveel nog zijn, ja. of tenminste ja, nee, dat zijn dat is geweest. ook een grote, grote, grote, een grote verbazing. Verrassing. En dat waren ook vier delen die telkens verschenen. Dus elke keer bracht het ook verbazing in de media. Hè. Dat was ook ja. het, het interessante daarvan, dat daardoor ook een soort wisselwerking ontstond... tussen de media en het, en het onderwerp waar we zelf mee bezig waren. Was het ook zo dat bepaalde plaatsen weer in daardoor... Uh ja, in opkomst raakte. Nou ja, dus we kwamen natuurlijk op een gegeven moment plaatsen op het spoor... die al, al misschien al, al honderden jaren niet meer als bedevaartplaats hadden gefunctioneerd. door de Dat was uh, Marcoen in Dorst, of in uh, Loon, op, uh, Loon op Zand was het uh, Gerlach. Ja? Uh, en, en die hadden tijden niet meer als bedevaartplaats gefunctioneerd. En maar omdat we wisten dat het ooit was geweest, hebben we daar historisch onderzoek verricht... Pastoor die daar zit, ja, die pastoors wisselen allemaal vrij snel... dus die hebben ook weinig historisch besef dat, dat, in dat opzicht. Dus die waren helemaal gefascineerd en zeiden... God, is er ooit een plaats geweest? Ja, en die namen dan eens weer het initiatief om het jaar erop... die, die cultus weer een uh, nieuwe impuls te geven. Het beeld in neer te gaan zetten, reliekverering te gaan doen uh, ja. uh, elk jaar. En zo, uh, ja, was, was eigenlijk onze... Onze, in, of ja, ons, ons, onze activiteit was een directe aanleiding dat, dat een aantal plaatsen weer gingen functioneren. Ja. En niet alleen dat. Ik bedoel, door die enorme aandacht die uh, in de media ook... die dat project heeft gegenereerd kwam er een veel bredere besef van die, van die bedevaartcultuur... die nog steeds zo actief is in Nederland. Ja, het, het hoogtepunt van die bedevaartcultuur was volgens mij wel in de 19e eeuw, hè? Of niet? Uh, of zeg nou ja, je, nee, toch midden? Meer... Het, het, het is moeilijk te zeggen, omdat ja, als we, we weten hoeveel plaatsen er zijn geweest... maar we weten nooit precies hoeveel mensen er zijn na, naartoe zijn getrokken. Nee. Dus je hebt nog steeds grote aantallen. Het gaat nog steeds over honderdduizenden mensen, bedoel... Een, een, een, een, een Maria als die van de zoete lieve moeder in het bos bijvoorbeeld... trekt ja, toch snel 150.000 mensen per jaar. Ja, en maar dat dus, zijn niet allemaal mensen die daar op hun knieën naartoe gekropen zijn. Niet, dat, dat, dat, dat hoeft ook niet. Dus dan kan je gewoon even langs gaan als je is, toch in het bos bent om een... Dat is, dat is waar, maar, bedoelde, ja, de, maar dat, dat maakt het ook moeilijk. Hè? Dus je kan niet in de harten van de mensen <laughs> kijken wat ze daar nou precies doen... Maar natuurlijk, uh, er zijn ook mensen die daar voor toeristische reden... die kapel komen kijken, maar die is toch redelijk afgescheiden. Ja. Nou ja. Maar goed, dat, uh, het, het verhaal van Vinkenveen, dat vond ik wel het gekste verhaal... dat in het, in het boek staat. Dat daar op een gegeven moment, ja, ik had het net over een lepenpastoor... maar dat was volgens mij echt een lepenpastoor. Die, die dacht van, nou weet je wat, euh, laten we maar hier een enorme kerk gaan bouwen... met een, een grot erin. Hè? Want Lourdes, nou dat kent iedereen denk ik wel ja. in Frankrijk... maar ja, niet iedereen kon naar Lourdes. Dus de, je kreeg je allerlei Lourdes dependances dus ja werd er af en toe een hele grotje een grotje gemetseld ja, ja. en dat was dan opeens loer dus. ja. en die man in Vinkerveen die dacht oh, dat gaan wij ook doen een enorme kerk nu weet ja. ik eindelijk waarom er zo'n gigantische kerk in Vinkerveen ja. staat de Tot kathedraal de van ja. de Lage Venen wordt hier ja. wel genoemd ja en iedereen zei van nou ja wat mot dat He. ja. maar het is wel gebouwd het ding het is wel gebouwd ja ja en het is natuurlijk heel dramatisch afgelopen want uh, de aartsbisschop zei de die zei ja god je hebt hier iets uit, uit de grond uh, uit de grond gestampt een heiligdom. Maar eh, met al die eh, bootprocessies die je daar organiseert... en die jaarlijkse manifestaties, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik bedoel, er ligt geen geen echte grondslag aan deze cultus daar. Ja, hij kon natuurlijk niet de cultus van de, onze lieve vrouw van uh, verbieden. Maar zoals dat dan daar tot bedevaart werd... Ja. kunstmatig werd uitgebouwd en, en opgewijzeld. Ja. Ja, daar, uh... Maar dat was natuurlijk ook een kwestie van gewoon centen, toch? Nou ja, absoluut. Er zijn natuurlijk heel veel uh, bouwpastoors. Want in die 19e die katholieken moesten emanciperen. Hadden allemaal nauwelijks kerken. Die katholieken die breiden uit. Nou, dat hebben ze wel ingehaald, hoor. Dat... Want, al die gigantische, <laughs> afschuwelijke, lelijke, kromos-katholieke ja. kerken. Ja, ja. Ja, toch? Nee, dat is, dat is waar. Maar goed, dus, dus die, en die moesten gefinancierd worden. Nou ja, Als ze gefinancierd waren, dan waren het meteen, meestal de fondsen op. Ja, En dan was het handig om een publiekstrekker er neer te zetten. En dan werd er gekeken welke heilige populair was in ja. de buurt. Ik zei net al, er zijn op een gegeven moment ook uh, bedevaartsplekken ontstaan... die eigenlijk niks meer met uh, religie of met, uh, met, met heiligen te maken hadden. Hè, er is ook een, een, een, een boek verschenen. Daar heb, heb jij de, de, de redactie van gedaan. Ja. Met allerlei internationale artikelen erin. Engelstalig boek, ja. Engelstalig boek. Uh, ja, Er staan verschillende categorieën in. Popmuziek, sport mm -hmm. en politiek. Op een gegeven moment komen er dus uh, Bedevaartse plekken... en Graceland is misschien het allerbekendste voorbeeld mm -hmm. waar ook een soort pilgrims naartoe gaan. Ja. Wanneer is dat, dat? Is dat bij Graceland ooit ontstaan of? Nee, dat is niet zozeer, maar dat ja, het is, het is met name ontstaan in in in het westen althans ja. in de tijd dat dat de kerken uh, achteruit liepen. Ja, hè? Ja. Dus dus. We hebben natuurlijk, natuurlijk een, het, het, het verschijnsel gehad dat er, dat er, uh, ja, dat er behoefte was... om uh, individueel je geloof meer vorm te geven. Hè. Daar is een new age uit voortgekomen. Dus we hebben natuurlijk een volledige uh, proliferatie van, van die vaste kaders... die het geloof vroeger uh, uh -huh. representeerde. Maar de mens blijft toch die behoefte houden. Dus je ziet dat dat veel ja, persoonlijker uh, wordt, is, is, is, is toegespitst op bepaalde ja, idolen eh, die er in de wereld zijn. En um, wat je zegt, uh, je zei van het gaat om niet niets religieuze plaatsen. Dat is eigenlijk hetgeen wat ik met het boek heb willen aantonen... dat het, he, dat het ingewikkelder ligt omdat ja, dat soort plaatsen... van Jim Morrison of van Elvis Presley of van Steve Prefontaine... een lange afstandswandelaar in, in ja. Oregon... die ook eh, overleden is eh, tijdens het lopen en daar een... Grafmonument aan de straat heeft gekregen waar mensen naartoe trekken. Er wordt altijd heel snel door de media, maar ook door anderen gezegd: van als ergens veel mensen op afkomen, bij iemand die dood is, het gaat om een bedevaart. En met dit onderzoek hebben we in kaart willen brengen: ja, hoe verhoudt zich dat nou? Is dat één circuit? Zijn het allemaal mensen? Is het allemaal puur seculier? Dus allemaal niet religieus? Of zit er toch een religieuze dimensie achter? Werd het fenomeen van bedevaart alleen maar metaforisch gebruikt? Of zat daar toch echt de religie onder? En? en om het voorbeeld van bijvoorbeeld Jim Morrison aan te nee. geven in, in, in Parijs, Père Lachaise, waar die begraven is. Ja, daar komen jaarlijks nou, miljoenen mensen. Het is een van de topattracties van, van, van Parijs. Ja, dat zijn natuurlijk niet allemaal pelgrims. Maar er zit wel een hele grote groep, of grote groep, dus een groep van ja, vaak zo tussen de 50 en de 100 personen. die op dat graf een soort tribe-achtige, soort stamachtige herleving van. van Jim Morrison representeren daar, door zich te kleden als Jim Morrison... door vol met tatoeages van Jim Morrison te zijn... door um, zijn Jack Daniels whisky daar te drinken... door de liefde daar te bedrijven, zoals Jim Morrison dat ook uh, profiteerde. En iedereen zegt, ja, dat zijn natuurlijk de pelgrims, want die, die zitten daar. Maar wat bleek? Dat bleek juist weer niet de pelgrims te zijn. Want zij waren daar vooral voor de celebratie van zijn levensstijl... en van zijn muziek. Mm. Ik kwam waarom ben je dan omdat... geen pelgrim? omdat er geen religieuze dimensie achter zat. Ja. Voor hun had het geen enkele religieuze betekenis. Nee, nee. En ja, ik, ik vind zelf, bedoel, als je over pelgrimage spreekt, dan moet er uh, uh, religie in het spel zijn. Ik Bedoel, als je zegt en religie, dan moet altijd iets te maken hebben met het heilige of met de kerk. Nee, helemaal niet met de heiligen. of de kerk. Bedoel, in, in het geval van Jim Morrison bijvoorbeeld is Jim ja. Morrison het cultusobject om het zomaar te doen. dat noem je geen natuurlijk. religie? Wat? Dat noem je dan geen religie? Nou, voor, ja, religie suggereert iets institutioneels, okay, maar okay. Het, het is een vorm van religiositeit. Hè. Dus, dus je ziet dan dat daar. verbinden, hè, betekent dat, dat? Ja, ook ja. dat. Maar dat, de, de, de, dat er een groep is daar, en die is veel individueler. Het is dus, dus niet die, die, die, die, die echte hardcore fans die mm. daar maar op dat graf blijven liggen. Maar de mensen die dus Jim Morrison als een, als een bovennatuurlijk persoon zien van wie ze iets kunnen uh -huh. verwachten... en waarvan ze de hoop hebben dat ze met hun eigen persoonlijke problemen... waar ze niet meer uitkomen, een hulp kunnen vinden... Uh -huh. die blijven juist meer op afstand van het graf. En die zie je heel beschouwelijk op het afstand. Die hebben eigenlijk een hekel aan die, aan die okay. fans... die er maar zoveel lawaai en, en, en, en aan het drinken zijn en aan het lallen zijn. Nee, dat zijn juist de hele... Ja, reflectief, reflectief ingestelde mensen die dat op een afstand beschouwen en af en toe ook naar dat graf komen, wat grafgifte geven of wat en zand meenemen. Vinden die niet... misschien zelfs. Uh... Ja, een vorm van. Ja, ze het is, zoals eentje noemde, als een soort uh, spirituele communicatie met mm. Jim Morrison, waarbij ze, het was een vrouw in dit geval, dus ook het echt over en weer met Jim Morrison contact kon hebben om ja. haar in haar persoonlijke problemen te helpen ja. en zo heb ik ja, legio mensen uiteindelijk kunnen spreken die vergelijkbare uh, intenties hadden om Jim Morrison op die manier ja aan te spreken om zo maar te zeggen en noem je dat dan uh, religieus nou ja, dan heb je natuurlijk een aantal factoren... waarop, waarop ja, ja. je moet, moet, moet bepalen waarom je ja. dat religieus noemt. Ja, nee, He, je, omdat, je, bent, omdat, je blijft een wetensch ja. wetenschapper. Dus je zegt dan ook... Eh, eh, eh, eh, ik, ik noem het pas religieus als het een bepaalde vorm heeft. Nee, want die vorm is open. Ik bedoel, in het, gewoon in het huidige ja. leven zijn er allerlei vormen van religiositeit die je, die je niet zo strikt kan vatten in een, in een, in een kader of in ja. een institutionele vorm. Ja. Ik bedoel, waar ik ook mee bezig heb gehouden, dat zijn die stille tochten. Ja. Bedoel, dat, dat, dat is eigenlijk een andere nieuwe uit, uitingsvorm ten opzichte van die hele geperso gepersonaliseerde vormen van religie. Is er ook een behoefte om weer nieuwe collectieve vormen van religiositeit te vinden. Ja, en, en, en, en, en, en wat, wat die stille tochten betreft... Dat, dat, kunnen, dat zijn vaak toch uitingen waardoor mensen iets, het gevoel hebben... dat ze iets kunnen doen. Hè? Ze werden heel vaak georganiseerd als er iemand door, door zinloos geweld... Zinloos geweld ja. Om, ja, om het ja, leven kwam. Ja. Ik bedoel, dat is toch nee. een soort... Een soort Uiting van iets. Nou ja, je ziet, het wordt altijd, dit is in eerste plaats een rouwtocht. Ja. En het is ook in de tweede plaats ook een protestocht. Ja. Maar het heeft ook een diepere dimensie die, als het ware, zeg maar, de aantasting van de samenleving, van de Nederlandse samenleving als hoedanen, ja. gerust moet stellen. Dus ik noem het een vorm van civil religion, van burgerlijke religie, zoals dat vanuit Amerika bekend is. Hier kunnen stille tochten, vooral door de medialisering, doordat ze dus. Zo breed bekend en, en, en gemedialiseerd in de media worden, kunnen ze een soort overstijgende betekenis krijgen voor de Nederlandse samenleving. Dus om... dat is wel iets wat ja, geen modeverschijnsel is, maar waarschijnlijk toch blijft. Nou ja, of het in deze vorm blijft, ja. is een tweede. Hè? Dus, dus ja? het kan zijn dat, dat op een gegeven moment het, uh, het ritueel van de stille tocht niet meer het functionele ritueel is om het op ja? die manier te doen. Maar dat er behoefte is als de waarden en normen... die vroeger de kerk vaststelde in de Nederlandse samenleving... als ja. die verbrokkeld zijn zoals nu het ja. geval is... dan zoek je andere normen en waarden... die met ja. je ja, ex existentiële uh, gevoelens te maken hebben. Ja. Ja. U luisterde naar Mieke van der Weij in gesprek met Peter-Jan Margrie... onderzoeker religieuze cultuur van het Meertens Instituut. Van de ene bedevaart naar de andere... Vandaag stond de koninginrit van de Tour de France op het programma. Als nummer één eindigde Andy Sleck, als nummer 2 Frank Sleck, Broertjes. Vanochtend stond er in de volksstand een interview... met nog twee samenwerkende broers. De gelauwerde Belgische filmmakers Jean-Pierre en Luc Dardenne. Wiens nieuwste werk De Hemel in werd geprezen. Zorgvuldig vullen de broers elkaar in het interview aan. En dat geldt allerminst voor de broers Gallagher, zanger Lyme en gitarist Noel van Oasis... die vandaag op de achterpagina van NRC Handelsblad staan. Broertjes Alom, tijdens de tournees zijn deze broers voornamelijk druk... met hotelinterieurs naar elkaars hoofd slingeren en elkaars vriendinnen beledigen. Misschien voelt u hem al een beetje aankomen. We gaan na het nieuws van één uur praten over broers en zussen. De lijnen staan open voor verhalen over bijzondere samenwerking tussen broers en zussen, broers onderling, zussen onderling. Leidt u samen een bedrijf? Bent u met uw broer een verdienstelijk accordeon-duo? Of met uw zus reisleider van fietsvakanties? Graag horen wij wat er zo bijzonder is aan het samenwerken... of juist het zo onmogelijk maakt. Kortom, broers en zussen die meer delen dan alleen het familieleven... kunnen ons bellen. 0800 1121 Mailen mag ook. casaluna.ncrv.nl En twitteren, hashtag Casaluna. Wij gaan even plaatsmaken voor de VPRO. En we zijn na het nieuws van 1 uur bij u terug. Tot zo.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 Controleer elkaar ruimte pakken nu. You're lined up nicely. Work me a little bit down. Okay, very clear. Laatste zorgvuldig controleren. Left hand. First hand. Bottom. It's the left hand. I move your uh, roll to the left. Update me if we're lined up on the platform. Move your left foot uh, to the right a little bit. Okay, that's good. All left. Yep. You hear Aldrin? What Aldrin? Armstrong, Galen. Okay, now I'm going to check. naar uh, okay, here. Okay, to the right. Okay, I'm away. All right, a little. Dat is goed. We hebben veel ruimte voor je rechter. Je bent een beetje dicht op de... Ik kan bumpen. Wat gaan we doen? We zijn goed. Nu komt Neil Armstrong met zijn benen uit het luik. Het grote pakket, het leespakket tot het heet, op de rug. die hem daarbij helpt hij klimt ruggelings okay, langzaam door het vallen lijst, zoals ik zo straks gezegd heb 81 centimeter groot het dus geen echt niet te veel is gezien de omvangrijke uitrusting Better. en voor het eerst komt de mens in aanraking nu met de ruimte van de maan. op zijn knieën zit hij nu op het balkon het kleine platformtje Okay, Houston, I'm on the porch. Ready, mail. on the porch. on the balkonnet, at the platform, on the knees. This is the beschrijving, so as he naar beneden roots. The negen stempen. Okay, mail my Neil. Columbia, Columbia, this is Houston. One minute, 30 seconds, LOS. All systems go. Over. Van de ladder ...en onderwijl wordt Columbia uitgecheckt, die over enkele minuten in zijn radiostilte gaat. Nu moet Neil Armstrong op dit moment rechtop op het balkonnetje, op de zogenaamde port staan... ...met zijn rug naar de grote, eindeloze wijze van de maan, met zijn gezicht in de opening van de LEM. Geen eenvoudige tijd. Neil Armstrong on the porch at 109 hours 19 minutes 16 seconds. Op 109 uur en 20 minuten en 24 seconden nadat de Apollo vertrokken is van Cape Kennedy. Is Neil Armstrong in contact met de ruimte van de maan? Is dan de uh, snail radio check? this is Houston, loud and clear. Break, break, buzz, this is Houston. Uh, radio check and verify TV circuit breaker in. For the onaandoenlijke, kalme, nuchtere stemmen. TV, in. in het radio contact. Roger. here. Tussen the menstrual op aarde. And we're getting a picture on the TV. And the menstrual op de maan. De eerste televisiebeelden. Nu. Live van the maan, direct. Er is een groot verschil in het contrast en er is nu een upside down op on onze monitor, maar we kunnen een verhaal van detail maken. Het beeld is ondersteboven, er zijn veel schaduwen. Maar dat kan nog veranderd worden. Aansprong staat nog op de bovenste treden van de okay, lammers. Uh, uh, right? Die camera is nu omgedraaid. En we zien het been van Neil Armstrong nu voor het eerst. Hoe staat op de maanbodem? Nu. Yeah. Be... Hij staat met één been op de onderste schaal. Til hem weer op. Okay, I just checked, laat hem weer zakken. Uh, Balanceer. Maar hij heeft nu één stap beneden. En daar staat hij op de maan. Nu, 109 uur, 23 minuten en 18 seconden nadat de Apollo 11 van Cape Kennedy is vertrokken, staat Neil Armstrong op de bodem van de maan. En de vluchtleiders gaan rustig verder met het de lam-voetpads zijn alleen in de surface 1 of 2 inches. Althans, de surface blijft heel, heel klein als je het klaar hebt. Het is bijna zoals een powder. De maanbodem is heel klein. De beschrijving, dus nu van de maanbodem: 2 inches zak zijn zware schoen bijna weg in de maanbodem, die aandoet als een soort pijnen. Grijsachtige poeder. Ik ga nu op de Dat is kleine man. Een per man.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 Bijvoorbeeld op Mars en in nog sterkere mate op onze Maan.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 Ramses Shafi en Lisbeth List, Pastorale, 1968. De verwachte afwijkingen van de waterstanden. Vannacht in Den Helder, Harlingen en Delfzeil bij hoogwater geen afwijking van betekenis. Vannacht in Vlissingen en Hoek van Holland tijdens hoogwater ongeveer een halve meter verhoging. Voorspelkern is voor de VPRO geproduceerd door Peter Tenel.